Zijde feest is dus de zevende maand. Aviv is de eerste maand, dat is de uittocht. Daarom is het ook zo mooi dat je in Aviv kan zeggen: daar komt Pesach op de veertiende van Aviv. Dat is de voorbereidingsdag. De vijftiende van Aviv. Dat is de eerste dag van uittrekken. De 21ste van Aviv. Dat is het einde van het feest. Van het Pesachfeest. Vijftig dagen na pesach. Shavot. Het feest van de weken. Want we hebben zeven keer zeven dagen moeten tellen. En die zeven dagen die eindigen dus op de Sabbat van de zevende week. En dan is de dag na de zevende Sabbat, is Sjavot. Het is het enige feest op zondag. En het is een heilige Sabbat. Dus ook Sjavot op zondag is door Vader Ja gezegend en apart gezet. Nou, dan hebben we dus de uittocht gehad. We zijn op uh, Pinkster gekomen, op het wekenfeest. Maar het was het tegenbeeld van. Sini. Wij kennen natuurlijk als christenen de uitstorting van de Heilige geest. En we zeggen, alleluia, ik heb de Heilige geest ontvangen. En we lopen ons steeds door alle rode lichten van de Torah. Heen. Omdat we misleid zijn geweest. We nemen dat die mensen niet kwalijk, want ook de leiders zijn misleid geweest. We hebben jarenlang dezelfde gedachten gehad. Totdat je op een gegeven moment Torah gaat ontdekken. En ze zeggen, joh, na nou die vijfde dame kwamen ze dus voor de Sinaï. En daar heeft God zijn verbond verkondigd. En na Sini gaan ze de wandeling maken naar aan, daar hadden ze binnen drie maanden kunnen zijn. Maar het volk kwam er niet. Ze memoreerden en ze mopperden. En vader is boos geworden. En dan staan ze voor het land en zegt hij, uh, gaat dat land in? En ze zeggen: dan zegt, dat zal die kunnen, dat is een zulke reuze, dat kan ik nooit. Nee, ze die gaat het land in. En dan komen Jozef en Caleb die zeggen, hun schaduw is al geweken van ze. Kom op, laten we het land innemen. Maar ze waren bang en ze gingen niet. En dan zeggen ze, laten we een leider zoeken en terug gaan naar Egypte. Dat was veel makkelijker. Daar hadden we de ajuinen, daar hadden we vlees en hadden we dit. Dan hadden we dat. Ook de zweep hadden ze daar zo. Ze werden gekastijd bij het leven. Ze moesten piramides bouwen. Maar ze gingen liever terug naar de piramides als dat ze het blote land innamen. Dat gevoel hebben wij ook. Ook toen we uit onze eigen christelijke traditie kwamen. Zijn dat nou allemaal verkeerde mensen waar we uitkomen? Het zijn schatten. Onze eigen ouders zijn gestorven en begraven. En ze zijn in geloof heen gegaan. Ik zal ze zien bij de dag dat hij hier heer komt. Ze hebben gehandeld nadat ze geweten hebben. Durf je dat ze te zeggen? Want ons voorgeslacht, wat in de Heer vertrouwde, is niet verloren. Tot ze een hoop verkeerde dingen gehoord hebben. ze. Ja. Uh, we hebben veel roomse dingen gehoord die helemaal niet koos zijn. Goed, mensen, we gaan dus bij sini naar het belode land. Ze gaan niet in de ongeloof. En ze worden gedood in de woestijn in 40 jaar tijd. Alleen hun kinderen gaan dat beloofde land in. En dan krijg je het volgende feest. Wat is het volgende feest? Naar Pinksteren. Ja, bezuinenfeest. Nou, we zitten dus nu op bezuinigfeest. Er zijn dus mensen die zeggen op grond van Paulus uitspraken... Ja, dat zijn schaderen, want geen komen moest. Nou is alles weggedaan, we hebben nou ons geloof. Maar het is een leugen. Ja, we heeft zijn een feest gegeven om ze elk jaar te vieren. Achter elkaar, dat is een, die gaat me door. Opdat we volkomen geprepareerd zouden zijn op de dag dat de Heer komt. We hebben een verbond met God gesloten... Hoe weten wij onze zonde? Door de Torah. Paulus zegt, had ik de wet niet gekend, had ik niet eens geweten dat begeren zonde was. Amen. Van zonde moet je toch bekeren. Moet je zeggen, vader, ik heb beleden, ik heb begeerd. Fout begeerd, echt fout. En vader zegt, ik vergeef het je, op grond van het bloed van Yeshua. Vroeger moesten ze stieren, kalven, schapjes en bokjes slachten. Bloed laten vloeien. Dus wij noemen dat het nieuwe verbond, maar dat is niet waar. Er is maar één verbond. En in dat verbond is een bloedverbond opgenomen dat het schaapje moest sterven. Symbool van Yeshua. Dus het is het nieuwe verbond in zijn bloed. Het is geen nieuw verbond. Alleen zo zijn we geïndoctrineerd door al die jaren. Er is maar één verbond. Er zijn kerken die preken de twee verbonden leer, de drie verbonden leer. Ze hebben de meest vreemde dingen geleerd. Maar het is vreemd. Het is ook vreemd vuur. Eigenlijk zijn het beelden die ze gecreëerd hebben. Nou, wat zijn beelden? Afgoden. Ze kunnen niet ruiken, ze kunnen niet kijken, ze kunnen niet proeven. Het zijn gewoon stomme dingen. Door mensen gecreëerd. Maar zo zijn ook de woorden die door mensen gecreëerd worden. Dus onze afgodsbeelden zijn woorden die tegen de woorden van de Heer zijn. Dus zeg nooit meer, gedenk de zondag om die te heiligen. Echt niet waar. Je mag het doen. Tuurlijk, je mag op zondag naar de samenkomst, je kan bijbelstudies doen, je kan feest vieren voor de Heer zijn aangezicht, de Heer is in je midden. Maar hij zegt niet, hij komt in de plaats van de Sabbat. Maar daarvan heeft vader gezegd, dat is mijn heilige dag. Zo ligt het met alle feesten. Gaan we door de feesten te vieren gered worden? Echt niet waar. We zijn gered door het bloed van Yeshua. Dat is de genade van God. Maar het ontheft ons niet om gewoon naar de wet de geboden te leven. Het is een vreugde. Het is heerlijk om in Nederland rechts te rijden en stoppen voor het rode licht. Echt waar. En de politie gaat niet naar nice je zwaaien. Kijk, die jongen zijn best doen, zegt hij stop voor het rode licht. Dat doet hij echt niet. En dat doet vader ook niet. Je bent gewoon koosje bezig. Nou, dat was de inleiding op de preek, hè. En die gaat nog anderhalf uur duren. Dus, maar het is maar een inzetje tot je weet waarom we met bezuinendag bezig zijn. Want we gaan ons op bezuinendag wel voorbereiden. Want als nou vandaag de Heer zou zijn gekomen... En het leuke is om dat te weten, en dan vind ik het ook leuk om een witte uh, wit, uh, klit aan te trekken. Ik kan hem ontmoeten. Ik hoef niks meer goed te maken. Ik heb gewoon vrede gekregen met vader en ik verwacht zijn zoon spoedig. Ik ben vandaag bereid om hem morgen te ontmoeten, maar komt hij nu? Nou, dan sta ik al klaar, helemaal in het wit. Het is een feestdag. Het gaat, het gaat niet om de tradities van Joden over te nemen. Het is ook geen Joodse feestdag. Het is wel een Joodse gewoonte om in het wit te gaan. Maar als zij dat dan op grote verzoendag doen, helemaal koosje, hartstikke fijn. We mogen ook zeggen, wij doen het ook op we zijn een dag. Want voor ons is het de komst van Yeshua. De witte klederen, die zijn ons geschonken door het geloof in Yeshua. We zijn gereinigd door zijn bloed. We zouden helemaal rood moeten wezen. Maar we zijn wit gewassen door de bloed van Yeshua. We zijn overkleed met de klederen der gerechtigheid. Dat is wit. Ik zou elke sabbat wel in het wit naar de samenkomst willen komen. Tot mijn buurman zou zeggen, je loopt alweer in het wit. Dus, ja, halleluja, het is sabbat vandaag. Feest van de Heer. Ik kwam hem helaas vanmorgen niet tegen, zou dus ik het weer kunnen zeggen. Dus, nee, vandaag, we zijn er, dag de Heer gaat komen. Ik vond het jammer dat hij er niet stond, maar ah, hij moest natuurlijk werken. Goed, lieve mensen, we gaan, maar, we gaan maar starten. We hadden natuurlijk weer allemaal de teksten van vorig jaar kunnen opnoemen, maar ik denk dan gaat het weer een herhaling worden. Ik heb dit jaar wat nieuws ontdekt. En het was een eye-opener voor me. Echt eye opener Maar het gaat dadelijk vanzelf komen. We beginnen even niet met Leviticus, dat doen we dadelijk wel. In nummer 10 vers 10 staat heel duidelijk, ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwe maandsdagen. Dat is vandaag, nieuwe maandsdag, Rosgodes, het is het hoofd. Hè? Zult gij een stoot op de trompet te geven? Maar het gaat om de chauffeur. Je moet blazen, hè? Zij zullen u dienen, luister goed, om u, broeder en zuster, vul je naam nou eens in, Piet, Marie, Kees, Klaas, Gerrit, Willem, voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen. Dus als we hier drie stoten op de chauffeur geven, wat gebeurt er dan in de hemel? Vader hoort het. En die zegt tegen Gabriel, hé, hey, wat hoor ik, wat hoor ik? Er wordt een chauffeur geblazen. En dan kijkt hij naar hem, nee, de, zit al die Willem die staat te blazen. Je wordt dus in gedachtenis van vader gebracht, zodra hij de stoot op de bezuin heeft. Ter plekke hier is hij aanwezig, zegt hij, kijk nou toch eens, we hebben vijftig gelovigen samen op de bezuinendag. Gabriel, stuur gauw een hele zwik engelen, vul die zaal op met onze heerlijkheid, zodat ze de kwartjes horen vallen. Dat betekent dat je de woorden gaat begrijpen. Zij zullen u dienen, die stoot op de trompet voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen. Vind je dat niet mooi? En ineens zegt hij weer, oh ja, ik ken ze allemaal. Ja, hij ken je natuurlijk wel. Ik, ik, ik maak het een beetje raar voor je. Maar het is, gebeurt het wel. Het is een vreugde te weten dat je de Heer bijna wakker schudt... door te blazen en op zijn dag voor zijn aangezicht te komen. Want het is een heilige samenkomst des Amen. Het is een heilige samenkomst van Yahweh. En wat zegt hij dan? Ik ben Yahweh, uw God. Alleen deze tekst zou vandaag al genoeg zijn. Heerlijk, zegt een bazuinerdag. We hebben de Heer even attent gemaakt op ons, zodat hij in ons denkt. He? Om in gedachtenis te brengen, u voor zijn aangezicht. Ik ben Yahweh, je God. Die moet je altijd onthouden. Als ze zeggen, wie is je God? Ze zeggen, Yahweh is mijn God. Wil je nog meer vertellen? Ja. Yeshua is de zoon van God. En in wiens geest handelt hij? In de geest van Yahweh. Want het is de geest van Yahweh. En door wie krijgen we de heilige geest toegezonden? Van Yeshua. Want hij heeft door de opstanding uit de dood... zijn weg naar de hemel afgelegd. Hij zit op de rechterzijde op de troon van God. Hij heeft de heilige geest ontvangen... en die heeft hij op Pinksteren uitgezonden. Dus Yeshua zendt de geest van God naar zijn kinderen. Zo ontvang je de geest van God door de handen van Yeshua. Want hij is de enige rechtvaardige prijst de naam van Yeshua. Omdat hij rechtvaardig is, is ons de rechtvaardigheid geschonken door geloof. Je gelooft het of je gelooft het niet. En als je het echt gelooft, dan zou je het zien aan je handelwijzer. Dan knuffel je elkaar. Zelfs als er eentje op je tenen staat. Oh, dus zeg, maar kom hier. Kranek. God. We moeten toch met Leviticus 23 verder gaan, dat kan natuurlijk niet anders. Want je moet zeggen wat Jawe zegt. Daarom zitten we hier bij elkaar. Wie spreekt er tot Mozes? Jawe spreekt tot Mozes. En wat zegt hij? Mozes spreekt tot Israël. Is hier Israël? Amen. We zijn door Shua heen overwinnaar geworden. Amen. Israël. Overwinnaars Gods. Want we hebben met God gestreden. U heeft dingen te horen gekregen uit Torah en profeten. En je bent door elkaar geschud. En hoe kan dat nou, want ik heb het altijd anders gehoord. Zei, nee, maar zo spreekt de Heer. Je hebt een strijd gestreden. En uiteindelijk heb je gezegd. Ja, hier heb ik niks meer tegen in te brengen. staat er. Mijn familie zal al wel gaan lachen. Maar ik ga sabbat vieren. Ik ga doen wat de Heer zegt. En heel je familie die staat te toeteren. Hij is Nicoosje. Snap je het? U heeft een strijd gestreden. Anders zou je vandaag niet hier zitten. Het is gek om voor je kinderen een vrije dag te vragen... en zeggen, ja, ja, ja, maar het is een Joodse feestdag. Gerd, bent u Joods? Nou, nee, ik ben weer een Joods, wel een Jehoedaar... want je bent natuurlijk een godlover geworden. Maar ga het maar eens uitleggen. Dat gaat helemaal niet. Snappen de mensen niet. Maar als je zegt, het is een Joodse feestdag... dan zegt gelijk onze minister, oh, dat is goed. Dat erkennen wij. Spreek tot Israël in de zevende maand... op de eerste de maand, dat is vandaag... zult gij een rustdag hebben... Aangekondigd door de Een heilige samenkomst. Een apart gezette samenkomst. Wie wil dit nou nog gaan veranderen? Door de zondag in te voeren, door kerstfeest in te voeren, het christelijk paasfeest in te voeren. De Bijbel kent dat paasfeest niet, kent Pessach. Het zijn hele andere zaken. Moet je luisteren, ik heb wat ontdekt. Dit is uit de NBG-vertaling, ik heb altijd de nbg daar�, Perry, daar zit ik al jaren uit te lezen. Maar ik ben wel alert geworden. Toch elke tekst die ik lees, nazoek in de Bijbel online. En dan kijk ik naar het Grieks... dan kijk ik naar het Hebreeuws, En dan zit ik gewoon te leren wat Hebreeuws is en wat Grieks is. Dan ja. nou staat er in de NBG: Het is aangekondigd door Bazuigenschal. Maar wat staat er nou in de Statenvertaling? Exact dezelfde tekst: Zij zullen een rust hebben, een gedachtenis des Ik denk: hé. Hey. Dat is toch heel wat anders dan aangekondigd. Dat is leuk, hè? Dus die bezuin is niet alleen een aankondiging. Nee, het is een... Wat stond er ook weer in de nummerie? We blazen op de bezuin... ...opdat God aan ons zou gedenken. Leuk is dat, hè? Alleen die vertalers hebben dat dus toch niet gesnapt. Ziet u het verschil? Of het is aangekondigd door bezuigershand... ...of het is een gedachtenis des geklangs. Nou, ik vond het mooi. Ik denk, daar ga ik opzoeken... En hier heb ik de grondtaal. Hier ziet het in het Hebreeuws staan. Hier staat het uitgelegd. Shabbaton, Shabbaton. Hier de Sin. de B, de bed. Kent u ze allemaal al een beetje? Ja, goed zo. Hier staat netjes in het Hebreeuws. Wat staat er in het Engels vertaald? Een memorial of. Waarom staat dat nou niet in onze Bijbel? Staat er gewoon niet. Maar goed, er zijn andere vertalingen waar het wel in staat. Maar ik denk, nou dat is mooi, vertaling is toch wel lekker, behoorlijk goed om te lezen. Er is nou een nieuwe uit, ik ga het hem gauw bestellen als die compleet is. Ja. Maar er staat dus duidelijk, we gaan een, uh, de chauffeur blazen, want het is een gedachtenis des geklangs en het is een heilige samenroeping. Het is een heilige samenroeping. Hoeveel heiligen zijn er hier? Tel de koppen bij elkaar en zeg we zijn met zoveel heiligen samen. Want omdat we zijn Sabbat vieren, zet God ons apart. Zo worden we heilig neergezet. Niemand van ons is zelf heilig. Want we hebben nog steeds gedachten die niet kozen zijn. Maar we strijden er tegen, want we gaan er al helemaal geen gehoor meer aan geven. Nou, dat is de eerste eye-opening die ik had. Alleen maar om de tekst weer te lezen. We vieren nu met elkaar vijf jaar het uh, En Het is nog niet eens jaar opgevallen. En deze zegt: hé. Deze tekst stond er, we gaan hem even vervangen en we maken er gewoon gedachtenis door bezuigerschal van. Bent u het eens? Even krassen in de Bijbel, ander woord invullen, dan is die wel lekkerder voor ons. Maar dat is natuurlijk niet waar. We zeggen gewoon wat er staat. In nummer 29, vers 1, komt hij nog een keer. De zevende maand, op de eerste dag der maand, zult gij een heilige samenkomst hebben. Je zal geen slaafse arbeid verrichten. Het zal een... Nou, we zijn lekker begonnen, hè? Het is een jubeldag. Het is verplicht om te jubelen. Je moet gewoon blij kijken en blij doen. En als er iemand is die zegt, nou, ik heb nog wat met mijn broer, gaat hem huk geven en zegt, joh, gek hè, dat wij als kinderen soms ons gedragen. Maar ik hou van je, we gaan samen verder. We gaan naar Exodus toe, lieve mensen, want het is natuurlijk een bezuiger en het was een gedachtenis. Als we nu na de Sinai naar het beloofde land trekken, dan moeten we de bezuin blazen ter gedachtenis aan hoe we daar weggegaan zijn. Want waar herinnert ons de bezuinklank, de chauffeur, op Sinai? Waar hoorden ze een enorme bazuin blazen? Dat was op Sinai. Gaat het nu om de bezuin of gaat het om iets anders? Het gaat om de klank. Het geklank gaat het om. Maar het gaat om, wat heeft dat te zeggen? Een profeet blaast op de trompet. En dan gaat de profeet je waarschuwen voor het kwaad. Want er is kwaad onder Gods volk. En dan komt er een profeetje en dan moet je mee stoppen, joh. Zodra een profeet gaat zeggen, stop nou met die afgoderij, dan hoor je de bazuin. En dan wordt het volk opstandig. zeggen, ik ben net als ik, joh. Hè? Wees soms beter in ik dat je mij loopt te waarschuwen. Nee, dat zeg ik niet, dat zegt vader. Je moet stoppen met je afgoderij. En dan doden ze de profeet meestal. Dat is ons gelukkig nog niet overkomen. Maar zodra je de Torah gaat spreken aan mensen, wordt u tot een profeet gemaakt en spreker van de woorden van Yahweh. En de meeste mensen, ook je christelijke broeders, zullen een beetje negatief worden. Maar schrik daar niet van. Spreek gewoon vrijmoedig over wat Yahweh zegt. Ze kunnen je eigenlijk niet raken... want je raakt ook niet meer gekwetst daardoor. Je houdt wel van die mensen... je hebt ze lief. Maar je hoeft niet van je mening af... want zo zegt de Heer het. Lieve mensen, geluid van een bazuin... dat was op Sinei. Wat heeft God ons op Sinei gegeven? Hij heeft daar zijn verbond gegeven. Hij is gaan spreken... en Israël mocht zeggen... ben ik je God of ben ik niet je God? Nee, wij zullen dit doen... Er is een verbond gemaakt. Maar al die volwassenen die jaar hebben gezet stierven in de woestijn. Want ze, uiteindelijk gingen ze weer terugdenken aan Egypte. Dat is heel triest, maar hun kinderen kwamen er wel. Ook Mozes is niet in het beloofde land gekomen. Is Mozes nou verloren? Echt niet waar, nogthans het is onze oordeel niet. Maar hij is echt niet verloren. Maar in die symbolische reis door de woestijn heeft hij één foutje gemaakt en hij kon niet ingaan. Nou, het is genade van God dat we door het bloed van Yeshua in mogen gaan. En nu al weten dat we in zullen gaan. Daarom nou, heb ik vandaag gezegd: ik ga aan het wit. Ik wacht erop de heer die komt vandaag. Ik ben bereid. Dat is mooi. Het hele volk was getuige van de donderslagen, van de bliksemstralen, het geluid van de bezuin. De rokende berg, toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. Dit is geweld. Eigenlijk kunnen wij dit niet horen, want het is gewoon de stem van God. Die klonk als een bezuin. Normaal ga je dood als je de stem van God hoort. Niemand kan de stem van God horen in leven. Niemand kan God zien, want hij zal sterven. Daarom als God, die zo ontzettend groot is... die dat hele heelal mee tussen zijn duim en zijn pink... spreekwoordelijk, hè, figuurlijk... is zo groot... Dat het hele, hele al zit gewoon in zijn buik. God is zo verschrikkelijk groot. Hoe moeten we God kunnen zien? Dat gaat dus niet. Hij toont zich aan ons door zijn engelen. Als hij wat wil zeggen, geeft hij een manifestatie van zijn heerlijkheid door de engel. En dan zegt de engel, Maria, je gaat zwanger worden. Oh, hoe kan dat? Ik heb geen man bekend. Nee, zegt hij. Gods geest zal op je komen. De schaduw van God. En dan zal je zwanger worden. En de zoon die je baart zal de zoon van God genoemd worden. Mooi is dat, hè? Zo functioneert het. Die engel is jaren niet hoor. En als er mensen zijn die denken dat de engel dus Heer Yeshua is in een pre-existentie. Dat is onzin, want dan komt Yeshua zelf vertellen dat hij geboren gaat worden. Er zijn zulke rare gedachten, alleen we hebben vreemde dingen geleerd. We moeten dogma's neerleggen en gaan zeggen wat de Bijbel zegt. Hij zegt wat uit u geboren gaat worden is de zoon van Jaren. Zo van God. Schitterend. En daar moet je het bij laten. Er staat geloof ik 25 keer in het Nieuwe Testament. Yeshua is de Zoon van God. En er staat geloof ik 6 keer. Yeshua spreekt tot zijn God en Vader. Yahweh is de God en Vader van Yeshua. Dus ook Yeshua, waarvan je rustig mag zeggen, Hij is mijn God. Hij heeft zelf een God. Zou je erover nadenken? Gewoon nadenken. Dus er staat in de Bijbel de God en Vader van Yeshua de Messias. Dat geluid van die bezuin dat is de stem van Jahwe. Die kun je niet horen en leven. Dat volk staat te schudden op Sinaï. Ze zeiden tot Mozes spreek gij met ons. Mozes, alsjeblieft praat jij weer met ons, dan zullen wij horen. Dat is Shema en doen. Maar God spreekt niet met ons. Alsjeblieft laat God stoppen, want we gaan sterven. Wij kunnen niet snappen wat het is, want we hebben nog nooit de stem van God gehoord. Maar je gaat dus dood vanwege het geweld van de stem van God. Maar Mozes zei tot het volk, vrees niet. God is gekomen om u op de proef te stellen. Hey, is dat hetzelfde als dat God je verzoekt? God verzoekt niemand. En God zelf kan door het kwaad niet verzocht worden. Amen? Dus Yahweh kan door het kwaad niet verzocht worden. Amen? Maar Yeshua wel. Durf je Amen te zeggen? Yahweh wordt niet door het kwaad verzocht. Maar Yeshua wel. En hij is overwinnaar. Prijst Yahweh dat zijn zoon gezonden heeft om de overwinning te behalen. Want hij werd verzocht door Satan... Maar Abba Jawe kan door het kwaad niet verzocht worden. Hij verzoekt ook niemand, zegt Paulus. Hij zegt wel, vrees niet, want God, Jawe, is gekomen om u op de proef te stellen. Opdat er vrees voor Jawe over u komen, dat gij niet zondigt. Je moet niet zomaar zeggen, ah, ik pik wel even wat bij V en D. Niemand ziet het in mijn zak. Dat gaat helemaal niet. Ja, vroeger wel. Ik kon jatten bij het leven. Ik had er echt geen, geen, geen moeilijkheden mee. Echt waar, als hij wederom geboren gaat worden. ik dat heb ik uitgevreten. Ik pikte zelfs de flessen van mijn moeder. voor een kwartje statiegeld. Kon ik dropjes kopen. Maar ik heb zoveel van die samajakkies gekocht. s'avonds poepen ik zwart. en dan zei mijn moeder: dat heb je nou toch gedaan? Je hebt, hebt dropjes gekocht. Ja. Heb je dat ook wel eens gehad? Zulke gekke dingen. Maar goed. Lieve mensen, we hebben allemaal dezelfde problemen. We zullen uiteindelijk moeten overwinnen. Ja. Als God je beproeft, dat doet hij door zijn wet bekend te maken. Zijn regels, zijn onderwijzing. Doet het nou zo, dan kom je daar waar je doel ligt. Je moet tot je doel komen. En als je in zonde valt, mis je het doel. Meer is het niet. Sta op. Vraag vergeving. En ga weer op het doel gericht worden. God is barmhartig. Hij is genadig. Hij is goede tieren. Hij is trouw. Hij is gaarne vergevend. Echt waar. Hij is bereid, zijn zoon te verwekken in Maria, om hem het oordeel op te leggen wat u en mij had toegekomen. Het volk nu bleef van verder staan, maar modus naderde tot de donkerheid waarin God was. Wonderlijk hè, in God is gans geen duisternis. Maar hij verhult zich wel in de duisternis, want niemand kan hem zien. Hij openbaart zich zelfs in de struik met Mozes, in dat licht. En hij spreekt tot Mozes. Maar dat licht is niet God. Dat licht is een deel van zijn heerlijkheid, van het licht van God. Maar een heel klein beetje, maar struiken die staat te, pssst, hè? Hij zet, trek je schoen uit, die plaatsen wij nu, staat is heilig, want ik ga met je praten. Zo zijn er een heleboel ontmoetingen met God. Ook Israël maakt ontmoetingen met engelen en zegt, we hebben God gezien. Ja, die engel is niet God. Engelen zijn gedienstige geesten, die worden uitgezonden. Ten behoeve van wie? Van degene die het eeuwig leven zullen beërven. Prachtig is het toch? Hij zendt engelen uit, heilige wezens. Die spreken de woorden van Yahweh. En zelfs wat een engel spreekt, dat spreekt vader Yahweh. God kan gewoon door de engelen scheppen. Hij zegt iets en de engelen brengen het voort. Deuteronomie 4. Goed luisteren. Toen sprak Yahweh tot u uit het midden van het vuur. Dus wie spreekt er? Yahweh spreekt uit het midden van het vuur. Een geluid van woorden hoorde Gij. Ja natuurlijk, wat Abba Yahweh zegt, dat brengt hij onder woorden. Dus wat Yahweh doet, is het spreken wat hij in zijn denken heeft. Want hij gaat scheppen. Hij komt op Sinei, hij gaat de verbond sluiten met Israël. Dus dat verbond wat hij in zijn geest heeft, dat gaat hij onder woorden brengen. Dus vader gaat spreken. En als het woord gesproken is, is dat het woord van Yahweh. Het woord van Yahweh wordt zelfs vlees in uw leven als u gehoorzaam wordt. Dat woord wordt letterlijk vlees in uw leven, want u gaat inderdaad stoppen met stelen. Je gaat Sabbat vieren. denk je, jongens, het lijkt wel of er een vlees geworden toraal loopt met krulletjes. Snap je? Nou, één heb krullen, ik niet. Maar we zijn wel een soort vlees geworden woord van Jaweh geworden, want we doen wat hij zegt. We moeten dus op bezuinig terugdenken wat Vader gezegd heeft in het verbond. En er is maar één verbond. Ze hoorden alleen een stem. Hij maakte u, daar komt hij al. Ik wist het er natuurlijk, daarom zeg ik het ook. Ik wist wat er kwam. Hij maakte u het verbond bekend. Er staat niet een verbond, er staat het verbond. En God is trouw aan het verbond. Hij laat niets wijken. Hij verandert niet. Hij zegt: Dit is het verbond. En binnen dat verbond komen er ook regels van Mozes, die dit volk moest onderwijzen, tot ze een schaap moesten slachten of een ram, tot vergeving van hun zonde. En zo kon God hun zonde bedekken. Maar ze moesten wel, Torah getrouw, leven. Je kon niet zeggen, zoals velen zeggen: Oh, maar nou is de wet weggedaan, we zijn gereden, nu mag ik door de rode licht rijden. Nee, natuurlijk niet. Daar zijn ze het wel mee eens, want je mag niet stelen, liegen. Ook voor de christenen niet. Maar kom je op de Sabbat, dan blijkt dat enige gebod er niet tussen te passen. Ze dus zeggen, nee, dat moet je wegdoen. Het zijn er maar negen. Wij doen alle dagen Sabbat. Nou, dat is niet waar, maar ze werken toch minimaal zes dagen. Hij maakte het verbond bekend dat hij u gebood te houden. En wat is het verbond? De tien woorden. Die schrijft hij zelf op de tafel. En die legt hij dus in de ark. Maar dit is niet alles. Maar hij zelf schrijft met zijn vinger de tien woorden op. Luister goed, want daar blijft het niet bij. Hij schrijft ze op twee stenen tafel met de vinger van God. Hij schrijft daar Hebraeels. Weet je dat? Hij schrijft Hebraeels. Op de stenen tafelen. En dan nou komt hij. En mij, dat is Mozes, gebood toen Jawe. Dus Yahweh zegt tegen Mozes. Mozes, ik gebied jou... ...inzettingen en verordeningen te leren. In Nederland hebben we ook allerlei soorten wetten. We hebben de grondwet, we hebben de verkeerswet, we hebben allerlei wetten. Dat zijn inzettingen en regels, inzettingen en verordeningen... ...opdat gij die zou nakomen in het land waarheen gij trekt om dat in bezit te nemen. Die verordeningen, daar staat dus heel duidelijk in dat als je gestolen hebt... ...moet je het beleiden, moet je mee kappen. Beleid je zonde. Breng het offer wat God eraan verbonden heeft. Zo kan je weer dus in rechte staat gebracht worden met Gods verbond. Het is niks bijzonders. Het is gewoon eerlijk. In ons eigen Nederland hebben we ook een rechtssysteem. Hebben we door het rode licht gereden? Ja, dat kan helemaal niet. Je hebt gelijk een prins hebben nog een foto van je gemaakt. Dus als je door het rode licht rijdt, kan eerst je haren en kijk dan in de camera. Dan kan je ook zeggen, ja, ja daar ben ik echt maar daar ben je het allemaal mee eens als je nou het niet kan betalen die boete dan zeg je tegen je broer kan je me niet helpen en dan zeg je broer ja dat is goed ik betaal het voor je dan betaalt hij die 400 euro en dan zeg hij halleluja en dan zeg, nou mag ik de volgende keer dat rode licht dat is de dwaasheid van de christenheid die zegt dat de wet van God werkt. is wij leven door de liefde ja met pet echt niet waar het is eigenlijk zouden moeten huilen want onze hele christenheid die uit Rome gekomen is, gelooft dat. En hoe verder dat je erbij vandaan bent, hoe meer dat je denkt charismatischer zijn of pinksteren of vol van de geest, des te heftiger wordt die problemen. Want met een gereformeerde kan je nog rustig praten over wet en profeten en over evangelie. Want die hebben het in balans. Alleen ze zijn misleid op die zondag. Maar de basis van de Reformatieprediking en van de hervorming was echt de wet en het evangelie. Die moet stabiel gepredikt worden. Hoe zou ik anders mijn zonde weten? Ik de wet niet kende. Let er goed op. Vertel het aan je pinkste broeders en aan anderen die het nog niet weten. Mozes krijgt dus te horen dat hij inzettingen en verordeningen moet leren aan dat volk. Opdat de reden gij die zou nakomen. Je moet een offer brengen. En als wij nu niet meer kunnen offeren, dan doen we het door de beleidenis van onze lippen. Vader, ik heb gezondigd. Hij kent je hart. Dat is oké. Okay. Daar gaat het om. Erken uw ongerechtigheden en bekeer je. Nou, het is toch wel heftig, hè? Neem u ervoor in acht, zegt hij, dat gij het verbond van wie? Ja, bij uw God, dat hij met u gesloten heeft, niet vergeet. En u een beeld maakt in de gedaante van iets dat ja bij uw God u verboden heeft. Wij denken natuurlijk wel aan die houten beelden en die gaan ze nog goud en zilver zilververven, ogen geven, gedrochten zijn het, maar het gaat daar niet om. Elke afwijking van wat vader zegt, is gewoon een afgod. Als vader zegt A en jij zegt ja hallo B, dan is dat je afgodsbeeld. Wie heeft dat eigenlijk gezegd? Ja jij, nou wie ben jij? Helemaal niks, je bent aan de dood onderworpen. Vader, die wil je leven geven. Hij zegt, doe het nou en kom tot je doel. Het doel van de Torah is Yeshua. Gekruisigd op Golgotha. Stervend aan een hout voor onze zonde. Dat is het hele doel waar de Torah u moet leiden. Als je Yeshua snapt, dan zegt iedereen, halleluja. Totdat het geheim van Yahweh was. De wijsheid gods komt openbaar in het offer van Yeshua. Wat had God in zijn wijsheid bedacht? Zodat de mens een keuze kon maken om tot verlossing te komen. Om God te willen dienen. Je wilt er ook alleen maar met een vrouw trouwen die jou lief hebt, of andersom. Je gaat toch geen vrouw trouwen die ja, hey, nou, Ja, ik weet niet of ze nou mooi is, maakt me helemaal niet uit. Ja. Hartstikke mooie vrouw, maar ze houdt niet van me. Dat, heb, dat huwelijk houdt geen stand. Het is de liefde tot de wet. De twee geboden van de liefde... De eerste vier, de liefde tot vader. Eén tot en met vier tot sabbat toe. En van vijf tot en met tien, de liefde tot de naaste. Die twee vervullen de hele wet. Maar dat wil niet zeggen, als je die twee iets samenvat, dat je dan die tien niet meer hoeft te doen. Ze zijn de samenvatting van die tien. Want ja, uw God. Ik vind het zo mooi, elke keer maak ik het dikke. Ja, uw God. Is een verterend vuur. Hij is een naiveren God. Hij is hartstikke jaloers. Je moet eens dus aan mijn vrouwtje komen. Met verkeerde gedachten. Gelukkig ben ik bekeerd, hè? dus uh, ik ga niet meer slaan. <lacht> Kijk, dat snap je toch wel, hè? Maar denk dan dat onze vader jaloers is. En nog wilde hij je niet doden. Nog zal hij dingen op je weg zetten. Zodat hij je weer van de weg af kan halen om tot het doel te komen. Daarom heeft hij zin. ...inzettingen en zijn verordeningen gegeven... ...zodat je weer komt tot verzoening. Daar moeten we elk jaar weer opnieuw bezuinendag vieren... ...een peestdag vieren... ...we moeten naar een verzoendag toe... ...en we mogen dadelijk zeven dagen feest vieren op Loofhutte. ...en dan krijgen we de achtste dag... ...en dat is de eeuwigheid. God, alles in alle. Wanneer gij kinderen en kindskinderen verwekt hebt... ...en in het land ingeburgerd zijt... ...en gij dan verderfelijk handelt... Door een beeld te maken, in welke gedaante ook. En doet wat kwaad is in de ogen van Jabe, uw God. En hem krenkt. Zo, vader kan gekrenkt worden als u er eigen goden op nahoudt. Snap u het? Door te zeggen, ik doe geen sabbat, ik doe het zondag. Weg met die sabbat, de wet is weggedaan. Het is wel lullig om over die sabbat te praten, maar het gaat over liefde, stelig, kwaad spreken. Het gaat om alles. Zodra je de weg van de liefde verlaat naar God, of de liefde naar je naaste, kom je niet tot je doel. En als je iets anders doet, dan zegt Abba Yahweh, tot die hartstikke jaloers is geworden. Hij is een na God. Wat kwaad is in de ogen van Yahweh, moet je niet doen. Zijn kinderen vieren de sabbatten en de feesten. Ze hebben liefde onder elkaar. En als ze elkaar gekwetst hebben, dan knuffelen ze al bij voorbaat. Je zeg ik ga iemand plagen, dan kan ik hem daar met knuffelen ook. Het is een vreugde om dat te doen. Het verandert je hele mens zijn. Ik neem heden, de hemel en de aarde tegen je tot getuigen. Dat zegt hij allemaal voor hier, hè. Dit is geen wettische preek hoor. Dit is een verbondsprediging. God hebben een verbond gemaakt. En we zijn door Yeshua heen deel geworden aan Israël. En we hebben deel gekregen aan de verbonden van Yahweh met Israël. Ook al wonen we in Nederland. Ik neem de hemel en de aarde tegen u ten getuige. Opdat gij zeker spoedig zult omkomen in het land dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen. Gij zult daarin niet lang leven, maar zeker verdeligd worden. Lieve mensen, het is Deuteronomium 4. Het is de herhaling van de wet op Sinai 40 jaar geleden. Dus ze staan op het punt Israël in te trekken na 40 jaar. Al die oudjes zijn dood. En, je, en, en Mozes die staat op het punt te gaan sterven. Want die moet naar de werf Nebo. En dan mag hij nog één keer kijken over het beloofde land. Hij mag het helemaal zien. Mijn vader zegt, je hebt niet gehoorzaam geweest. En hij was de meest gehoorzame, liefdevolste en zachtmoedigste man op aarde, die Mozes. Maar God heeft een begraven op Nebo. En niemand kan zijn graf vinden. En hij is er nog steeds. Mozes gaat opstaan als Jeshua komt. Prijs de Heer. Wij mogen ook opstaan. Maar hij zegt, je zal er niet lang in leven. Je gaat verdelgd worden in het land als je niet doet wat in mijn verbond staat. Yahweh ja, zal u onder de natieën verstrooien. Waar zitten we? Als joden onder de natieën. Zijn wij joden? Ik weet het niet. Ik weet wel, dat ik ben een ben. Hij die God looft. En waaruit blijkt dat? Ik doe wat hij zegt. Ik loof hem alle dagen door gewoon in liefde in zijn wegen te wandelen. Gij zult met een klein getal overblijven onder de volken bij wie Yahweh u brengen zal. Hoe bedoelt u miljoenen onder de volken? Het is maar een klein volk wat gehoorzaam is. Maar ze moeten onder de volken, want hun voorgeslacht heeft gezondigd. Hij zegt dat hij de afgoden dienen... oké, gaan we naar die volkeren toe... Gaat dan hun goden maar dienen... Dan kan je tenminste naar de Nieuw-Age... Je kan zondag vieren, je kan Rome verheerlijken... Naar dat mooie paleis van hem kijken... Dan denk je, nou, wat ervan? Ja, we je onder de natie verstrooien... Met een klein getal zal je overblijven onder de volken... Bij wie Jawe u brengen zal... Dan zult gij daar goden dienen... Dus dingen horen en doen... Werk van mensenhanden, werk van mensendenken. Houd een steen die niets zien, niet horen, niet eten, niet ruiken. Je zal gekke dingen doen die God nooit van je gevraagd heeft. En daarmee toon je op een ander spoor te zitten. Dan zult gij, en dat is schitterend wat hij zegt hoor. Net voordat ze het land binnentrekken. Daar zult gij in dat buitenland, ja, wij uw God zoeken. Want je wordt hopeloos verstrooid. Niets gaat meer lukken. Dat gaat fout en dat gaat fout. Het is wel zo, als je Satan dient, word je rijk hoor. Echt waar? Hij kan je alles geven, want hij is de koning van de wereld op dit moment. Maar, zegt hij, er komt een moment dat je ja, wil je God zult zoeken. Je zal hem vinden wanneer je naar hem vraagt met je ganse hart. En met je ganse ziel. Wat hebben we hier voorgelezen uit het Shema Israël? He? Je moet hem dienen met je ganse hart en met je ganse ziel. Is dat een nieuw gebod van Yeshua? Echt niet waar. Weet je wat een nieuw gebod is van Yeshua? Heb mekaar zo lief als ik jullie heb lief gehad. Ik was bereid mijn leven voor je te geven. Heb je wat om te beginnen? Daarmee hebt hij dus niet gezegd, die hele Torah overboord. Nee, heb je nou elkaar eens lief zoals ik je lief heb. Ik was bereid op Golgotha te gaan. Mooi is dat, hè? Nieuw gebod, maar niet de oude weg. Het wordt verdiept. Wanneer het u bang zal zijn en in de toekomst al deze dingen u zullen overkomen. Vader zegt het gewoon, want hij overziet de hele tijd. Hij weet voor de schepping van de wereld al, u. Wanneer je geboren wordt en wanneer je sterft. Hij ziet zelfs wat je doet in je leven. En hij heeft van tevoren al geprogrammeerd tot de facetten in je leven komen. Waardoor je voor keuzes gesteld wordt. Dus voor de grondlegging de wereld, broeder en zuster, nog voordat de tijd die wij kennen werd ingezet, was u al in het denken van vader. Vind je dat mooi? Vind je het niet mooi? Ja. Ook Yeshua was bekend bij vader voor de grondlegging de wereld. Dat hij na 4000 jaar verwekt zou worden door vader in Maria. Dat is simpel wat er staat. Alles wat je eromheen gaat zeggen wat er niet staat is filosofie. En als je het ook nog eens een keer op papier gaat zetten... dan krijg je dogma's, menselijke redeneringen... en dan wordt het nog zo erg... als je dat niet gelooft, dat dogma... wat ze dan een mysterie noemen... dan moet je dus wat een mysterie is maar gaan geloven... en geloof je het niet... Hap, zie je in de ban en de kerk uit. Want als je die dogma's niet gelooft... van Rome, hervorming en reformatie... dan ga je de kerk uit. Als je er niet over praat, mag je blijven zitten. Maar als je gaat zeggen wat er staat... Ja, joh, je bent een beetje vervelend. Jij ja, hoort helemaal niet thuis. Jij bent wel een jood. Ja, ga naar de joden toe. U zult het zelf ervaren hebben in uw leven. Want we hebben dezelfde dingen moeten ervaren. We laten de dogma's van Rome zakken. En we gaan lezen wat er in het Torah staat. Want dat is tot je doel komen. Ja, bij uw God. En naar hem luisteren. Wat is luisteren ook weer? Shema Israël. Ja, we Elohenu. Ja, we Echad. Hij is echt God. Hij is de enige. Ja, wij, uw God is een barmhartig God. Amen. Hij zal je niet verlaten, nog je verderven. Amen. Hij zal niet vergeten het verbond. Met uw vaderen. Hij vergeet niet. Wij vergeten het wel. En hij heeft het onder ede bevestigd. Je kan God houden aan zijn woord. En dan zegt God, als je dat zegt, amen. Hé, hey, Gabriel, hoor je dat? Ah, jij herinnert me aan wat ik gezegd heb. Schitterend. Kijk eens even in zijn register, doet hij het ook of niet? Nou, hij doet het nog ook. Heerlijk, stuur een paar engelen. Ga hem zegenen, tot hij nog veel meer van de waarheid gaat verstaan. Die man, die kan ik tenminste voeden met mijn wijsheid. Snap je het? U wordt de wijsheid gods, want je gaat de wijsheid verstaan en je gaat er naar handelen. U wordt gewoon vlees geworden wijsheid van vader Yahweh. De woorden heeft Yahweh tot de gehele gemeente gesproken op de berg. Uit het midden van het vuur. De wolk, de donkerheid, de luide stem. Hij voegde daaraan. Zeg het eens, wat voegt hij eraan toe? Niets. Hij geeft zijn verbond, zijn tien woorden. En de rechten en de inzettingen door Mozes. Hoe je daarmee moet omgaan als je overtreedt. Het is genade. Maar het is geen rechtvaardiging om de geboden gods te overtreden. Mooi hè? Hij voegde daaraan niets toe. Hij zegt: Dit is het verbond. Er wordt ook geen nieuw verbond aan toegevoegd... want in dat verbond van bloed van stieren en bokken... om tot verzoening te komen... is het bloed van Jezua. Het is geen nieuw verbond. We kennen in onze Bijbel oud testament, nieuw testament. Er is maar één testament. En die is gemaakt op de langslevende. Maar die langslevende, die moest sterven. Daarvoor heb je een testament. Dus op grond van de dood van Jezua... gaat het testament werken. Dus ook Adam, Eva... Al de aartsvaders hebben uitgezien op dat zaad wat komen zou, wat uiteindelijk moest sterven. Want als hij stierf, dan gingen zij beërven wat God beloofd had. En dan moet je maar zeggen, oh maar dan is heel die wet weg. Nee, echt niet waar. In die wet, in dat verbond staat omschreven dat Yeshua moest sterven. Het is genade tot wij hebben gezien dat Messias uiteindelijk Yeshua is. Maar al die tijd spreekt de Bijbel over Messias. Over het zaad wat komen zou. En het blijkt dus in het jaar 4000 Yeshua te zijn. De zoon die verwekkerd wordt uit Maria. Dochter van, dochter van, zoon van David, zoon van Adam. Zoon van God. Adam was zoon van God. Geformeerd uit het stof. Is Yeshua een geschapen wezen? Echt niet waar. Adam was een geschapen wezen. Uit het de stof der aarde geformeerd. Adam is levensstreun van God. En zo leefde hij. Alles wat erna komt, is door een man verwekt. Dat is een voortzetting van de schepping. Yeshua wordt verwekt door vader. In vader is geen zonde. Het wordt een reine uit een reine. Wij zijn allemaal onreine uit een onreine. We zijn verwekt door onze vaders. Hoe is dat, hè? Yeshua is verwekt. Door vader zelf. 100% Mens. Toen gij nu de stem hoorde uit het midden van de duisternis, terwijl de berg stond in brand van vuur, naderde gij tot mij, wie? Al de hoofden van jouw stammen en de oudsten. En wat zeiden ze? Zie, Yahweh onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid getoond. Ja, ze dachten tot ze dood gingen vanwege het geweld. Nou, Abba Yahweh heeft zijn grootheid getoond. Zijn stem hebben we gehoord uit het midden van het vuur. Op deze dag hebben wij gezien dat God spreekt met een mens en dat deze toch in leven blijft. Ten nauwe nood zijn ze in leven gebleven bij het horen van de stem van Yahweh. Zoveel heftigheid en kracht is in het verbond van Yahweh. Eigenlijk zijn ze tot vrees en beven gebracht tot ze maar niet zouden zeggen, oh ik ga toch jatten. Ja, dat haal ik toch niet in je hoofd, man. Ik heb een verbond. Zonde, dat doe je niet zomaar even. Willens en wetens. Als je het willens en wetens doet, heb je een zwaar probleem. Want je krijgt schuldgevoelens, heel diep. Prijs God voor de verzoening, want hij wist dat dat zou gebeuren. Daarom is het zo heerlijk. Als je je zonde beleidt en er komt verzoening, dan mag je weer in het wit gekleed worden. Maar nu. Maar nu, waarom zou het gaan sterven? Vraagteken. Want dit grote vuur zal ons verteren. Als wij nog langer de stem van Yahweh onze God horen, we zullen sterven. Ze konden het niet verder horen, maar ze hebben wel het verbond gekregen. Want welke sterveling is er die de stem van de levende God heeft horen spreken uit het midden van het vuur, zoals wij die in leven zijn gebleven? Vraagteken. Nader gij, Mozes, en hoor alles wat Yahweh onze God zegt. Breng gij dan alles aan ons over wat bij onze God tot u spreekt. Hé, hey, wat is het woord van Yahweh? Dat is het spreken tegen Mozes. Amen? Dus wat Yahweh zegt is spreken tegen Mozes. Hij zet het op papier, dat heet Torah, geschreven Torah. En als we doen wat Mozes zegt, dan doen we naar het woord wat Yahweh gesproken hebt tegen Mozes. Neergezet op Torah. En dat zijn levende woorden. Zo gaat het spreken, het woord van Yahweh, vlees worden in uw leven. En er is kracht in dat woord van Yahweh, want zijn geest waaruit u spreekt, is scheppend. Nader tot, gij tot alles wat Yahweh onze God zegt, breng het dan alles aan ons over wat Yahweh onze God tot u spreekt. Dan zullen wij het horen en doen. Mooi hè, hier staat het goed geschreven. Eigenlijk staat er ook sma. maar het betekent horen en doen. Het heeft geen zin om alleen maar te zeggen, ik geloof in Yeshua, halleluja, ik ben gered. Maar de rest heb ik geen zin om te doen, want die wet is weg. Dat is toppunt van misleiding. En ze lopen erbij te zingen en halleluja te roepen en te dansen en ze zijn blij, maar ze zijn bedrogen. En ze kunnen het alleen maar van u horen, want de straatstenen zullen het niet zeggen tegen ze. Maar wij zullen getuigenis geven. We gaan door naar Deuteronomium 5, vers 28, want we kunnen niet alles lezen. Toen Yahweh ja, uw woorden hoorde, terwijl gij tot mij spraakt, zei Yahweh ja tot mij, ik heb de woorden van dit volk gehoord, die ze tot u spraken, ook dat volk spreekt. Het is goed, anders wat ze gezegd hebben. Och, hadden ze steeds maar een hart om mij te vrezen. Ja, natuurlijk, van die grote berg, die staat te trillen. En om al mijn geboden te onderhouden. Hij zegt niet dat je de wet niet kan houden. Ach, hadden ze maar een hart om het te doen. Ik vind het helemaal niet moeilijk om voor ang te leven in liefde. Voor de te zorgen. Elke maand salaris geven, eten, drinken, huis kopen, koelkast, wasmachine. Ze hebben alles gekregen van me. Met liefde. Echt waar. He, Zie je wel, ze knikt. <lacht> Lieve mensen, dat heeft met liefde te maken. Maar zo ligt het ook met wat vader in zijn verbond gezegd heeft. Ik heb onder getuigen ja gezegd tegen Anna. Dat mag ze maar vasthouden. Ze zei, hé, hé, ik zou toch aandacht van je krijgen. Ze zei, alles voor jezelf, dat je hebt gelijk. En zij doet het voor mij ook. Ik kan verhalen vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. Ik begin er niet aan, maar ik heb zo'n leven. Ik heb een heerlijk leven. Hadden ze mij een hart om mij te vrezen. Ik heb een hart voor mijn vrouw. Om al mijn geboden te onderhouden. Ik hou me aan het huwelijksverbond. Opdat het hun en hun kinderen voor altijd wel mocht gaan. Lieve mensen, dat is een belofte. Je kinderen kijken naar de ouders. Echt waar. 24 uur per dag roert mama in een pannetje. Die kleine meid komt, ik ook pannetje. ook pannetje. Nee, ga ze ook roeren, er zit niks in. Maar het kind doet exact wat mama doet. En als papa politieagent is, dan moet het ook een pet hebben. En dan wordt het ook politieagent, zo klein als ze zijn. Je bent een voorbeeld, 24 uur per dag. En we hebben de zegeningen gezien in ons huis. Het is een vreugde. Maar alle kinderen hebben de eigen wedergeboorte moeten ervaren. Ze zijn allemaal ongehoorzaam geweest. Net als de vader. Dan kun je zeggen, ja, het zijn mijn kinderen, duidelijk te zien. Nou, ga, zeg tot hen, keer naar je tent terug. Jullie hebben het nou gehoord, ik heb het verbond verteld. Ga naar je tent. Maar gij, Mozes, staan bij mij. Je vindt het toch niet te lang duren, hè? Het is maar één keer dag per jaar, hè? Dadelijk gaan we lekker eten, gaan we de tafels neerzetten, wordt knabbelen bij het leven. Echt waar, ik heb soep gezien. Er heeft iemand soep klaargemaakt. Nou, dat is een soepvrouwtje, dat wil je niet weten. Maar sta hier bij mij, opdat ik u mededelen. Hé, hey, hier gaat het weer om Mozes. God zegt, Mozes, kom hier staan. Kom bij me staan. Ik ga je meedelen het gebod. Er zijn die tien, hè. Al de inzettingen en de verordeningen. Die gij hun moet leren. Opdat, de reden, zij die nakomen. Je moet dus de Torah leren, opdat je het nakomt. Want Torah zijn de woorden van Yahweh. En in de Torah staat geschreven dat er een Messias gaat komen in de tijd, in de volheid van de tijd, verwekt uit het zaad van David, maar door de geest van Yahweh. Opdat zij die nakomen in het land, dat ik hun geven zal om het in bezit te nemen. Maar omdat ze niet luisteren, moet God ze er ook weer uitgooien naar de landen waar de, de goden van gingen dienen. Er is dus geen goede tijd geweest. Onderhoud ze naastig, ijverig, zoals Jabe, uw God uw geboden heeft. Wijk niet af naar rechts, nog naar links. Wat lezen we elke samenkomst voor? Sma Israël, brengt het je kinderen in, bij het opstaan en bij het zitten, bij dag en bij nacht. Het is een vreugde. Dat is het leren, net als je de tafel van tien wilt leren, de tafel van negen de tafel van acht. Dat moeten ze uit hun hoofd kennen zo moeten ze ook de woorden van ja uit de hoofd kennen en niet zeggen oh God die zal ze zelf wel opvoeden ze moet eerst maar eens volwassen worden dan mogen ze zelf keuzes maken maar we zullen ze vertellen wat de beste keuze is we leren ze goed brood te eten het goede vlees te eten de goede drank te drinken en als ze het laten verzieken zei ja ik heb het je wel goed verteld Onderhoud het zich, zoals Yahweh je God geboden hebt, Wijk niet af, nog naar rechts, nog naar links. Heel de weg die Yahweh je God u geboden heeft, zult gij gaan. Op dat, hé hey, de reden, gij echt waar, opdat je leeft. Je kan niet om de Torah heen, het is leven. Je kan niet om Yeshua heen, want alles wat Torah te vertellen heeft, is vlees geworden in Yeshua. Hij is onze broer en hij noemt ons broeders en zusters. Hij is uit de dood opgewekt door de vader. Zit aan de rechterhand van God. heeft alle macht gekregen in hemel en op aarde. En als hij dadelijk terugkomt met zijn engelen, dan zegt Yeshua tegen de engelen, ga mijn kinderen halen. Echt waar. Het wordt schitterend. Zo zegt Yahweh in Jeremia, we gaan even naar een andere profeet en dan gaan we het afronden. Zo zegt Yahweh door Jeremia, ga staan aan de wegen. Ziet en vraagt naar de... Oude paden, waar toch de goede weg is. Dus de oude paden, wat in Torah in het verbond staat, is de goede weg. Opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel. Ja, zeggen de christenen, wij zijn in de rust ingegaan, Hebreeën 3 en 4. Wij zijn in de rust ingegaan, alle dagen zijn voor ons gelijk. Leugen, Satan gaat achter me, alle dagen zijn niet gelijk. Het is 1 tot en met 7 en 7 is Sabbat. Maar het zijn ja, uitvluchten. Maar ze weten niet beter wat hun voorgangers hebben het gezegd. Vind je dat niet verdrietig? Opdat gij die gaat en rust vindt voor je ziel. Je hebt pas rust als de wet niet meer zegt je bent fout. De wet zegt, doet het zo, dan is het goed. Maar wij zeggen, we willen niet gaan. Het is geen kwestie van niet kunnen, hè. Wij zeggen in de christenheid, ja, je kan de wet niet houden. Oh nee, jij kan stoppen voor het rode licht. Je kan je hand uitsteken bij rechtsafgaan. Wij kunnen de wet niet houden. Maar wat zegt Abba Jawa? Ze zullen zeggen, wij willen die niet gaan. Want dan moeten we uit onze religietje, uit het kader van de regeltjes die we van mensen hebben geleerd. Ja, en ik voel me er best wel lekker mee. Jantje, Mrietje, Pietje, alles, iedereen is er. Maar je moet er dus uit. En ga je er niet uit, gaat het dan in die kaders vertellen wat je hebt geleerd uit Torah. Echt waar, komt er zo'n schoen. Daar kunnen ze je niet meer verdragen. Maar zeg in ieder geval wat vader Yahweh zegt. Want als u het niet zegt. Wie moet het dan zeggen? Hij, nou hij wordt nog steeds mooier hoor. Ik heb wachters over u gesteld. Weet u wat een wachter is? zijn de Dat zijn de profeten. Dat zijn die mannen die op die toeters blazen. Daarom vieren we bezuinigde dag. Omdat iemand op die toeter moet blazen. En die moet toeteren in je oren wat God in zijn verbond heeft gezegd. Anders kunnen we over tien dagen geen grote verzoendag vieren. Hoe wil je op, en dat is ook nog op sabbat. Het is een dubbele sabbat. Hoe wil je op sabbat hier zijn? Voor het aangezicht van vader. En je hebt niet teruggedacht aan het verbond. En wat jij er voor een rommeltje van gemaakt hebt? Dan heb je nog tien verschrikkelijke dagen om het op te lossen. Eigenlijk had je het vandaag al opgelost moeten hebben. Want je weet al een heel jaar lang dat vandaag het symbool komt van de wederkomst van Yeshua. En als hij komt, zoals de boom ligt, blijft hij liggen. Ik heb wachters over u gesteld. Dat zijn de profeten. Luister naar het geklank der bazuin. Want die mannen die toeteren het in je oren. Bekeer je, zegt hij. Anders gaat God je naar de andere volkeren brengen. Zegt hij, wat, wat, wat, wij hebben de tempel in Jeruzalem. Nou, zegt hij, die tempel die wordt afgebroken tot de laatste steen. Echt waar gaat gebeuren. God woont niet in een huis wat met de mensenhanden gebouwd is. God woont zelfs niet in zijn tempel. In de tempel van God wordt zijn naam verheerlijkt. Daar heb hij voor zijn naam een plaats gebouwd. Wij zijn het huis Gods. In onze harten is de naam van Yahweh. Wij zijn tempels van de eeuwige machtige God. En we zijn gekocht en betaald door het bloed van zijn zoon. Zijn enige zoon. Ik heb wachters over je gesteld, luister naar het geklank van die bezuinen, wat ze in je oor toeteren. Maar zij zeggen, we willen niet luisteren, kijk, nee, wij willen niet gaan en we willen ook niet luisteren. En luisteren is, sma, Israël, hoor het en doe het. Het wordt een beetje eentonig, hè? Daarom, hoort o volkeren, hé, hey, sma, en weet overgadering wat in hen is. Hoor gij aarde, zie, ik, Yahweh, breng onheil over dit volk. Heel de aarde zal het zien. Is ook gebeurd. Israël is 2000 jaar onder de volkeren geweest. Nadat Yeshua gedood is, in het jaar 30 tot 33, is in het jaar 70 alles eruit geslagen. Bij duizenden zijn ze vermoord geworden en over de hele aarde verspreid. Prijs de Heer, er zijn er nu zo'n 7 miljoen terug in Israël. Er gaan wonderen gebeuren. Maar het is nog intens schondeloos, het volk. Het is seculier. Er is nog geen 10% wat gelovig is. En daar is nog een klein gedeelte Messias beleidend onder. Snapt u het? Een heel klein volkje. Hoor gij aarde, ik breng onheil over dit volk. De vrucht van hun eigen overleggingen. Dat zijn overleggingen die niet kozen zijn met de Torah van God. Hun eigen gedachten, een eigen beeld bouwen van God. En eigenlijk zeggen ja, maar God is een mens... Oh ho, oh, oh, ho, oh. God is geest. Hij is geen mens. Hij kan ook niet liegen. Maar Yeshua was 100% mens. Hij kon 100% verzocht worden door Satan. En hij moest 100% overwinnen. Hij mocht geen fout maken. Hij kende zijn vader, want hij sprak met zijn vader. Hij had een reine verbinding met zijn vader. U weet ook wat zonde is. Soms komt er iets om je leven, om de hoek... En dan je, zo, dat gaat dus niet gebeuren. En vroeger dacht ik, he, he, he, ging er gelijk achteraan. Ja, hebben u geen last van, gehad. ik wel. Snap je het? Maar dat is allemaal veranderd geworden, omdat onze harten veranderd zijn door de liefde van Yahweh. He? Zij luisteren niet naar mijn woorden en mijn wet zijn Torah verwerpen ze. Nou mag u zeggen wat de christenheid doet. U weet het allemaal. Hoe is het mogelijk dat lieve broeders en zusters die geloven in Jezus. zeggen: ja maar de wet is weg jongen. Oh, kom nou eens een beetje. Je hey, bent een kind van God geworden die wet is weg. Inderdaad. Ze zijn van God los. Want ze verwerpen zijn Torah. Hij heeft een volk verwekt door zijn verbond neer te leggen. Hij gaat niet door zijn eigen verbond heen. Hij houdt zich aan dat verbond. En Israël blijft Israël en als jij en ik een verbond sluiten met vader door het bloed van Yeshua en we krijgen deel aan de verbonden van Israël ben ik een zoon van God maar ik kan wel los van God raken door te gaan stelen en dan moet ik echt niet door blijven gaan dan gaat het oordeel komen we moeten doen wat vader zegt geen, geen gedachten eromheen gewoon zeggen dat is goed anders hoef ik je ook niet meer tot bekering te roepen je bent van God los als je niet luistert wat hij zegt jij hebt de verantwoording om het aan die anderen te vertellen en dan mogen ze nog kiezen of ze uiteindelijk weer terugkomen om verbonden aan hem te zijn of ze blijven los van hem. Zo simpel is het gewoon. Hoor gij aarde, ik breng onheil over dit volk. De vrucht van hun eigen overleggingen, broeder en zuster, je eigen overleggingen, ga je fout. Je zal je eigen overleggingen moeten brengen zoals Jabel het zegt. En dan ben je weer in het verbond. En dan gaan alle dingen van het verbond gaan werken. Ze luisteren niet naar mijn woorden en mijn wet verwerpen ze. Het is ernst. Ik kan je alleen maar oproepen, verwerp nooit meer in je leven de wet van God. En heb je fout gemaakt? Oh vader vergeef me. Ga op je knieën, hoofd tegen de grond en zeg: vader dit wil ik niet. Dan zegt hij zelf Oh, stop op. Stop. Hij accepteert je excuus. En niet zomaar een excuus, sorry, sorry. Nee, je moet beleiden. Zeggen vader het is fout, dit wil ik niet meer. Nou, het laatste stukje. Joel, een klein profeetje. Maar wat zegt hij? Blaas de bezuin op... Nou, wordt hij mooi. Wat is Sion? Jeruzalem. En wat is er in Jeruzalem? Het hart van Israël is de tempel. En daar wordt de naam van Jahwe verheerlijkt. Buiten Jeruzalem is de wereld. Het is wel Israël, maar dat hoort tot de wereld. Jeruzalem is de stad van God. En de tempel, daar wordt zijn naam verheerlijkt. Wij zijn de tempels van God. Bij ons wordt de naam van Yahweh verheerlijkt, omdat we doen wat hij zegt. Joël, die zegt, in de naam van vader Jabe: blaas de bezuin op Sion. Hij zegt tegen Joël, ga spreken in Jeruzalem. Maak alarm op mijn heilige berg. Want het volk Israël handelt naar eigen overwegingen. Als ze doorgaan, zegt hij, ga je eruit. Ik zal Jeruzalem tot de laatste steen afbreken. Ik zal de tempel afbreken tot de laatste steen. Je gaat naar Babel toe. He, al die profeten hebben zo gesproken. Omdat ze niet doen wat vader hun heeft geopenbaard. Blaas de bezuin op Sion. Toeter het in zoren. Maak alarm op mijn heilige berg. Zie je dat? Dat alle inwoners des lands zullen sidderen. Want de dag van Yahweh komt. Hij is nabij. Hoe is Yahweh nabij. Door zijn oordeel wat hij brengt. En Joël is een profeet. Maar u bent de profeet hier in Alblasserdam. En je woont in Den Haag, je woont weet ik van waar je woont. Maar ga profiteren. Zeg het, blaas de bezuin. Want ook in onze broeders en zusters zijn tempels van de Heer. Alleen ze zijn misleid. Als ze oren hebben om te horen, dan zullen ze je altijd dankbaar zijn dat je het kan vertellen. Maar als ze later moeten zeggen, gut, jij hebt geweten dat ik fout gedaan heb en je hebt het me niet gezegd, hoe wil je dat verantwoorden? Gaat helemaal niet. Broeder en zuster, er komt een dag, dan komt Jaweh met datgene wat hij gezegd heeft. Alles wat hij gezegd heeft aan Mozes, Mozes heeft uit Egypte geleid. Heeft Mozes uit Egypte geleid? Ja, want hij heeft gedaan wat Yahweh zegt. Zo kwam Yahweh naar Israël in Egypte en heeft ze uitgeleid. Hoe gaat hij ons door de dood heen halen? Door zijn eigen zoon te zenden, door de dood heen opgestaan, op de troon gezet. Wie in hem gelooft, zal leven. Maar blijf wel koosje en denk niet, ik ben gered, dan nou kan ik weer de verboden van God He, negeren. Blaas de bezuin op Sion, heiligt een vaste. Roep een plechtige samenkomst bijeen. Het is echt belangrijk voor jou wel. Om in Sion te gaan preken, te toeteren in hun oren. Jongens, kom bij elkaar, je moet echt luisteren, want dit zegt ja bij onze God. Dan heb je een toeteraar. Daarmee hebben we bij zijn de dag. Vergadert het volk, heiligt de gemeente. Dus hij moet iets met de gemeente doen. Hij moet de gemeente gaan heiligen. Ja, maar God heiligt toch? Je moet dus dat gaan doen met die gemeente... wat God wil dat die gemeente doet. Samenkomen op zijn heilige sabbatten. Ja? Luisteren naar Torah... en bekeren van je eigen gedachten. Van je afgoden. Roep de oudjes bijeen. Vergader de kinderen en de zuigelingetjes. Want de bruidegom treedt uit zijn kamer. Halleluja. En de bruid... zo, die verlaat haar bruidsvertrek. Dat hebben we vandaag gedaan. We komen hier op bezuinendag. Want dadelijk komt de Heer op bezuinendag... De bruid komt uit haar vertrek. Vind je dat niet mooi? Ja. Erg waar? We zetten toch ons denken op het wenken van Yahweh. Als kom je op de verkeerde dag. Stel voor dat mensen niet op Shavot samen waren in Jeruzalem. Yeshua zei: blijven in Jeruzalem tot dat, hè, totdat je antwoord krijgt. Ze ja hallo. Precies op Shavot komt hij. Met de Heilige Geest. Stel voor dat ze nu Shavot uh, uh, vieren op een hele andere dag. Komt de Heer zijn kinderen halen. Ja, ben je mooi te laat zeg. Die kinderen gaan wel verder. Zit je in de woestijn je gitaar te spelen, gaat de wolk boven de, boven de tabernakel omhoog, die gaat weg, heel dat volk volgt, en je zegt, nee, maar je hebt mijn oude liedje nog wel. En zie je je oude liedjes te spelen en het volk gaat door de geest van God geleid verder. Dat gaat echt niet. Nee, die oude liedjes moet je afleggen. We kunnen niet anders, dat als we over Torah en profeten spreken, om het af te sluiten in het... Hoe heet dat ook weer? Nieuwe Testament of zo? Brit gaat dus Ja. Ja, is dat goed uitgedrukt? Berit is toch verbond? Vernield verbond, hè? Mooi als je het hoort, Berit ja. Het is vernield. Wat is vernield? Het bloed van en bokker en het bloed van Yeshua. Maar het is geen nieuw verbond. Eigenlijk zou je moeten gaan zeggen... het zijn de apostolische geschriften. Wat zij hebben neergezet... moeten we gewoon naar luisteren. Er zal een teken zijn van de Zoon des Mensen. Van wie? Van de Zoon des Mensen. Van wie is het teken... Van de zoon des mensen, het zal verschijnen aan de hemel, en dan zullen alle stammen der aarde zich op de bos slaan. Hebben ze toch gelijk, die christenen? Jongen, jongen, jongen, en is dat hun messias? Oh, oh, oh, oh, oh, we zijn niet klaar, we zijn niet bereid. We zijn niet gereinigd en gerechtvaardigd door het bloed van Yeshua. Hoe kan je de Heer ontmoeten? Stammen der aarde zullen zich op de bos slaan, zij zullen de zoon des mensen zien komen. Wie is het die komt? De Zoon des Mensen. Wie is de Zoon des Mensen? Yeshua, geboren uit de maagd Maria, verwekt door de geest van God. Zij zullen de Zoon des Mensen zien komen. Hoe? Op de wolken des hemels. Met grote macht en heerlijkheid. Van wie heeft hij al die macht ontvangen? Van ja, wij zijn vader. Hij heeft de macht gekregen in hemel en op aarde. Alle engelen zijn onder zijn macht gesteld. Vader heeft zijn macht gedelegeerd aan zijn zoon. En zijn zoon heeft ons ook weer macht gedelegeerd om zijn woord te verkondigen. Het is vader, het is Yeshua, het is de man, het is de vrouw en het zijn de kinderen. Dat is de hiërarchische lijn die God ons onderwijst. Als je daarin in dan zul je zien hoe heerlijk het is. De zoon des mensen zullen we zien komen op de wolken des hemels, want zo is hij ook weggegaan. Hij zal zijn engelen uitzenden. Hé, hey, wie? Het steken van de zoon komt toch? Wie gaat de engel uitzenden? Yeshua is over de engelen gesteld. Hij was eerst daaronder als mens. Maar hij is gestorven en opgestaan. en boven de engelen verheven op de troon van zijn vader. Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bezuingeschaam. Dus je hoort ze roepen dadelijk, niet alleen maar toeteren. ze gaan je roepen: Willem, Willem, Annie, Kees, Piet, kom, kom, kom. En ze halen je uit je graf. En degenen die gestorven zijn, worden eerst uit het graf verwerkt. En ineens zie je opa, oma, die krijgt En dan loopt Abraham rond, zo'n baard. Ja, wat gaat er gebeuren? Maar we gaan samen met hem mee. Echt waar. Dat is een ongelooflijke ervaring, denk ik. De engelen zal die uitzenden met luid geschal, En zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen. Wie zijn de uitverkorenen? Dat zijn degenen die dat verbond aanvaarden, het offer van Yeshua aanvaarden en rein gekleed zijn, in witte klederen. En hun denken is in overeenstemming met het denken van Abayame. En hun eigen kronkels zijn weggedaan. En dat is een ervaringsproces wat je tot je dood zal moeten meenemen. Zijn er nog dingen die je niet geweten hebt? Akkoord, God is barmhartig, hij is genadig. Dan zou je nog zeggen, oh ben ik erbij, had ik helemaal niet op gerekend. Ja, maar zo goed, zo genadig is God. Hij zal de uitverkorenen verzamelen. Uit de vier windstreken. Van het ene uiterste der hemelen tot aan het andere. Lieve mensen, dit is onvoorstelbaar. Vindt u ook niet? He, Vind je het niet mooi? Hij komt. En de engelen komen met hem. Hij zegt: jullie naar links, jullie naar rechts, jullie daar naartoe en daar naartoe. Haal mijn uitverkorenen bij elkaar. Je kan ze herkennen aan hun denken. En aan wat ze lopen te doen. Een teken op je hoofd en een teken op je hand. Mooi? Vind je het niet mooi? De uitverkorenen worden verzameld, lieve broeder en zuster. Dit is de laatste hoor, ik zal je vast troosten. Zie, ik deel u een geheimenis mee, zegt Paulus in 1 Corinthe 15. Het is een schitterend hoofdstuk om te lezen. Ik deel je een geheimenis mee, alle zullen wij wel niet ontslapen. Want als je nou nog blijkt vanmiddag te komen, dan staan we al klaar voor hem. Bent u klaar om te ontmoeten? Amen. Volgend jaar gaan we ook vandaag gewoon weer de klederen aantrekken, want we gaan manifesteren tot we bereid zijn de Heer te ontmoeten. En niet alleen op bezuinendag, maar op elke dag. Hij zegt, een is, alle zullen wij niet ontslapen of sterven, maar we zullen wel alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bezuin, de laatste roep van God, door Yeshua, want die bezuin, die zal toeteren, hij zal klinken, de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Wij zullen veranderd worden. Als het vandaag is, dan worden de doden opgewekt en wij gaan veranderen. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen in de opstanding... ...en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen in de opstanding of bij de verandering. Want dan krijgen we een lichaam dat aan Yeshua gelijk is. We krijgen dan een geestelijk lichaam. Dat zal heel anders functioneren als nu... Want nu zijn we aan de aarde verbonden en dadelijk kunnen we ineens, pst, zitten we in Jeruzalem. En dan krijg je op, dan ga eens even naar Amsterdam terug, dus wat gerommeld dadelijk op die nieuwe aarde. He? Moet je eventjes herstellen. Nou, dan is het, pst, zit je in Al-Assadam. denk ik hoor. He? We krijgen een lichaam wat ziel wel gelijk is. Maar hij zegt, het vergankelijke en het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Die dode broeder en zuster die in het geloof gestorven is, die wordt opgewekt. Als wij gestorven zijn, mag je dat beeld voor jezelf in herinnering houden. Maar we houden niet van beelden, maar ik denk dat het misschien wel zo'n beetje uit is. Er ligt nog heel wat andere spul achter, zie je? Maar hij komt eruit. Vind je het niet mooi? Wij zullen als levende zo staan kijken, want ineens zien we de engelen komen. Tjo, jonge, jongen, Ja, we zijn er klaar voor, broeder en zuster. Vader, we zijn er klaar voor, om de Heer te ontmoeten. Want hij komt. Amen. Vindt u het fijn om zijn de dag te vieren? Dan wil je toch nooit meer anders. Maar we gaan nu door naar Grote Verzoendag. Dat is niet aanstaande sabbat, maar de sabbat daarop. Dat wordt de meest heftige sabbat die er is. Gaan we ook niet zo bij elkaar zitten. Gaan we een hele andere dag voor inrichten. We gaan echt in verontmoediging komen. Echt in verontmoediging. We gaan niet eten, we gaan niet drinken. Of je moet ziek, zwakken, misselijk, zijn of zwanger. Dan mag je wat eten. Want het gaat om de verontmoediging. He? Dan zult u het wel zien als u komt. Hoe heerlijk dat het is om dat te doen. Amen. Amen. Ja, en ik heb het gehoord. Dank u vriendelijk. Shana Tova 5771. Lieve mensen, laat het een feestdag zijn. We gaan met elkaar nog een paar liederen zingen.